Zes uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De omstreden sharia-geleerde Haytham Al-Haddad is van plan om morgen toch naar Nederland te komen. Een kamermeerderheid riep minister Opstelte op om al hadad de toegang tot Nederland te weigeren. Hij zou spreken op een symposium van de Vrije Universiteit, maar vanwege alle ophef rond zijn komst is het debat afgelast. De sharia-geleerde zegt tegen de NOS dat hij nog niet van de universiteit heeft gehoord dat hij niet welkom is op het symposium. De president van Honduras heeft een diepgaand onderzoek aangekondigd naar de grote gevangenisbrand in Comayagua. Hij heeft het buitenland om hulp gevraagd. Het dodental als gevolg van de brand is opgelopen tot boven de 350. Brandweerlieden verklaarden dat de sleutels van de cellen niet te vinden waren. Gedetineerden stikten in de cel of verbranden levend. Amnesty International waarschuwt voor instabiliteit in Libië... als gevolg van losgeslagen milities. Die maken zich schuldig aan mensenrechten schendingen... en oorlogsmisdaden, zegt Amnesty in een rapport. Het is deze week een jaar geleden dat de opstand... tegen de Libische leider Gaddafi begon. De Libische overgangsregering treedt volgens Amnesty... nauwelijks tegen de milities op.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 In het Rotterdamse botlekgebied komt een groot buizennetwerk om hete stoom uit te wisselen tussen bedrijven. Op die manier kan het energieverbruik en de uitstoot van CO2 naar beneden. De stoom gaat naar fabrieken die nu nog ieder zelf stroom opwekken met behulp van bijvoorbeeld aardolie of kolen. Het is de bedoeling dat steeds meer bedrijven in de botlek zich bij het stoomnetwerk aansluiten.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 en Marcel Ooster. Donderdag 16 februari is het. Goedemorgen. Het kabinet worstelt al jaren... met het handel niet onder water zetten van de het wiegepolder. Er lijkt nu schot in de zaak te komen. Je hoort straks welke kant het op gaat. Werkgevers en werknemers zullen zich ook moeten gaan inspannen... om de recessie te bestrijden. gaan vanochtend praten met MKB-voorman Hans Biesheuvel... en Henk van der Kolk van FNV Bondgenoten. En we spreken de topmannen van Axel Nobel en Randstad... over jaarcijfers. We vragen Hans Weijers en Robert-Jan van der Kaats... naar hun verwachtingen en oplossingen. Omstreden IMA en Sharia-geleerde, die hier niet welkom is, is toch van plan te komen. Dat zegt hij tegen onze correspondent in Groot-Brittannië, Arjen van der Horst. En Nicolas Sarkozy heeft zich dan inderdaad eindelijk gemeld... voor de Franse presidentsverkiezingen. Ron Inker doet verslag vanuit Parijs. De Tweede Kamer debatteerde over de toekomst van Netcar. En er blijkt toch nog een sprankje hoop te zijn voor de 1500 werknemers. Straks een verslag van het debat. De komende jaren krijgt ieder huishouden een slimme energiemeter. Maar remmer zoekt vanochtend uit wat dat dan betekent. Vanaf vandaag is er een expertisecentrum voor Exoten. Een Arsenal werd gedroogd door AC Milan. En de Muppets zijn op. Ach nee. Ja, stond ik daar gisteren met mijn volle spaarkaart. zielig. Dat er meer in het Radio 1 journaal. Tot half tien. Je kunt u ook volgen via internet. Ga dan even naar nos.nl. Mocht u nou vragen of opmerkingen hebben over die Muppets, ga dan even naar NOS Radio 1 op Twitter. Omstreden sharia-geleerde Aytam Al-Haddad is van plan om vrijdag toch naar Amsterdam te komen, heeft hij de NOS laten weten. De Vrije Universiteit heeft het debat waar Al-Haddad zou spreken afgelast in verband met het ophef rond het bezoek. Maar de sharia-geleerde zegt nog niets te hebben gehoord van de VU. To be honest with you, this is a very disappointing decision because uh, a reputable institution like uh, this university wouldn't cancel something like this based on baseless allegations. Het is teleurstellend dat de vu iets aflast om loze beschuldigingen, zegt al Haddad. Tegenover onze correspondent Arjen van der Horst ontkent hij antisemitische uitspraken. You have compared Jewish and non-Muslims with pigs. Is that true? No. You've called Jewish people the armies of the devil. Is that true? Nope. Een kamermeerderheid heeft minister Opstelten opgeroepen om al Haddad de toegang tot Nederland te weigeren. President van Honduras laat de grote gevangenisbrand diepgaand onderzoeken. Bij de brand kwamen ruim 350 mensen om het leven. Volgens een gevangenen die de brand overleefde... vertikte de bewakers het om de gevangenen uit hun cel te laten... toen de brand uitbrak. en <totstuken> Gevangenissen in het Midden-Amerikaanse land zijn vaak oud en overvol. In het complex in Comayagua was plek voor 400 gevangenen, maar er zaten er 852. Er waren maar 100 bewakers. Minister Verhagen voert deze week al gesprekken met een potentiële overnamekandidaat... over een mogelijke doorstart van Netcar in Born. De steun in de Tweede Kamer voor het behoud van het bedrijf is groot... bleek uit een debat in de Kamer gisteravond.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 In Amsterdam zijn ongeveer 70 Ajax-aanhangers opgepakt... die de confrontatie zochten met fans van Manchester United. Ze waren allemaal op één locatie, het Maria-Heinekenplein. Die omgeving waren ze. En in eerste instantie is er een groep van 40 personen aangehouden... en kort daarna is dat het aantal tot 70 opgelopen. En ze behoren eigenlijk allemaal tot dezelfde groep... want ze behoren dus tot Ajax-aanhangers. Tot een confrontatie tussen de beide supportersgroepen kwam het niet. Ajax speelt vanavond in Amsterdam tegen Manchester in Europa League. Er zouden veel Engelse supporters zonder kaartje naar Amsterdam zijn gereisd. Dan naar Australië. Want daar is een vrouw veroordeeld die de Australische tak van ING voor miljoenen heeft opgelicht. Vertelt correspondent Robert Portier. Het gaat om een 43-jarige accountant bij de ING... In de afgelopen vijf jaar stal zij 37 miljoen euro bij elkaar. En van dat geld ging zij op een shopping spree. Ze kocht van alles. Juwelen, huizen, make-up. Als het maar duur was. Het gekke is dat zij die spullen nooit heeft gebruikt. De juwelen werden bijvoorbeeld nog in de doos aangetroffen... en ook de huizen. Van de acht huizen die zij kocht was er maar één bewoond. De vrouw maakte zo'n 200 keer geld over naar haar eigen rekening. Ze gebruikte de inloggegevens van voormalig leidinggevende om de transacties goed te keuren of uit het banksysteem te verwijderen. De reden voor haar misdrijf had niks te maken met hebzucht maar had alles te maken met wraak. Zij zat in een slechte relatie met een baas, een gewelddadige relatie. Zij wilde wraak op hen nemen. En aan de andere kant wilde ze eigenlijk graag geaccepteerd worden, wilde ze erbij horen. En wanneer zij boodschappen deed, afrekende en mensen haar het gevoel gaven dat zij belangrijk was, dan kreeg zij dat goede gevoel over zichzelf. En nu is ze veroordeeld tot 15 jaar cel, waarvan ze er tenminste 7 moet uitzitten. Ze krijgt ook psychische hulp. Volgens Australische media is het een van de grootste individuele fraudezaken in de geschiedenis van het land. Nederland stelt zich niet kandidaat voor de Special Olympics in 2019 voor sporters met een verstandelijke handicap. De financiering daarvoor is namelijk niet rond te krijgen. En ook de voorbereiding voor een bid op de echte Olympische Spelen in 2028 moet stoppen. Dat zeiden de SP en de ChristenUnie in Nieuwsuur. Als je zoveel bezuinigt, dan is het natuurlijk wel heel gek dat je subsidie geeft aan een feestje voor uh, uh, ja, het bedrijfsleven, wat uh, Olympische Spelen toch zal worden. Als de prijs die je daarvan moet betalen zo hoog is en aan de andere kant je keihard aan het bezuinigen bent, wat alle mensen ook in, een, uh, in hun levenssituatie gaan merken, ja, dan ben ik, zou ik ook heel snel klaar zijn met de analyse van doen we het wel of doen we het niet. Dan moet je het niet doen. Ook D66 vindt dat zo'n groot project niet past bij de huidige bezuinigingen. Het is inderdaad voor een minister van VWS, Volksgezondheid, Welzijn en Sport... die enorm moet ingrijpen in de zorgkosten. Heel moeilijk te verkopen om dan een project, een evenement... Uh, wel te willen organiseren wat ook in de miljarden loopt. 66 Kamerlid Pia Dijkstra. Volgens de partijen moet Nederland het voorbeeld volgen van Italië. Dat land trok de kandidatuur voor de Spelen van 2020 in vanwege de kosten. In het Rotterdamse botlekgebied komt een groot buizennetwerk om hete stoom uit te wisselen tussen bedrijven. De uitwisselen van stoom moet het energieverbruik en de uitstoot van CO2 verminderen. Bij het verwerken van afval door het bedrijf AVR komt veel stoom vrij. Stoom die chemiebedrijf EKZ nodig heeft en nu zelfs produceert met aardgas. Energiebedrijf Steding. Dat wordt straks anders, want dan zijn die fabrieken met elkaar verbonden door de buizen die wij gaan, die wij gaan aanleggen. En die zorgen ervoor dat de partij die stoom over heeft het kan leveren aan de partij die stoom nodig heeft. Een stedeninbedrijf dat nu elektriciteit en gas transporteert gaat in het botlekgebied twee kilometer aan buizen aanleggen. En er komt nog misschien wel twee kilometer bij ook. Het stoomnetwerk leidt tot minder CO2-uitstoot en wel een hoeveelheid gelijk aan de uitstoot van 50.000 huishoudens. Voorwaarde is wel dat meer bedrijven zich gaan aansluiten op het netwerk. Dan de politie van België heeft zes mensen opgepakt... in verband met de mysterieuze kasteelmoord... die het land al weken bezighoudt. Eind vorig jaar verdween de 34-jarige Stijn Salens uit zijn kasteel. De politie vond veel bloed en een kogelhuls, maar geen lichaam. Onder de verdachten zijn de schoonvader van het slachtoffer... en vier anderen die eerder al eens opgepakt werden... zegt deze verslaggever van de VRT. Een van de zes is de 61-jarige man uit Aalter. Zijn chalet werd twee weken geleden alles doorzocht. Hij werd toen opgepakt, samen met enkele Tsjetjenen En nu dus opnieuw. Kort voor de verdwijning van de kasteelbewoner... hadden de politie in een auto twee Tjecheense mannen... en een platte grond van het kasteel aangetroffen. Ook de schoonvader en de schoonbroer... van de vermiste kasteelbewoner zijn opnieuw opgepakt. Ja, die twee waren de vorige keer vrijgelaten... omdat ze een sluitend alibi hadden. Maar volgens de politie zijn er nu nieuwe elementen in het dossier. De schoonvader en schoonbroer van Stijnsalers waren niet opgezet over zijn plannen om met vrouw en kinderen naar Australië te vertrekken. De opgepakte man van 61 uit alter is een vriend van de schoonvader en staat bekend als crimineel. En dan zijn er nog de Tsitschenen. Het ziet er meer en meer naar uit dat de speurders denken in de richting van opdrachtgevers, een tussenpersoon en uitvoerders van een misdrijf, zoals ontvoering of moord. Vandaag wordt duidelijk of de verdachten langer kunnen worden vastgehouden. De financiële markten dan willen duidelijkheid over Griekenland. Zolang dat er niet is, blijven ze wat nerveus reageren... op berichten over bezuinigingen en noodsteun aan het land. De Dow Jones-index sloot 0,8 lager. De Nasdaq leverde 16 in. In Azië zijn de beursen al een paar uur open. De Japanse Nikkei staat daar op een licht verlies. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is 12 minuten over 6. Spinvis staat dit jaar op Lowlands. Erik de Jong, zoals Spinvis heet, heeft eind vorig jaar een nieuw album uitgebracht. Tot ziens, Justine Keller heet het. Er ja, werd al bekend, bekend dat onder andere Feist en Brun en Blautsoen naar Biddinghuizen komen. 20e editie van Lowlands op 17, 18 en 19 augustus is uitverkocht. Kaarten waren binnen twee uur weg. En dus moet u het doen met Spinvis vanaf zijn nieuwste album. En daarvan is dit Oostende. en de door. Oostende, hoor u van Spinvis? Het is uh, kwart over zes. U luistert naar het uh, NOS Radio 1-journaal. We gaan eens even kijken waar Mino Remmers is vanochtend. Maino, goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben net binnen bij uh, Liander. Dat is een uh, netwerkbeheerder van elektriciteitstoestanden. Nou, dat is nog niet eenvoudig, hoor. Dan moet je eerst een uh, ID laten zien en je moet een handtekening zetten. En nee, dat is allemaal goed beveiligd hier. Ja. ja. <lacht> wat, wat zegt u? Dat is bij de NWS ook als je binnen wil komen, we toch? Bij ons heb je ook zo'n draaideur. Ja, dat klopt, maar hier ook. Dit ja. is een zonne-3-gebouw. Een zonne-3-gebouw? Juist Een zonne-3-gebouw houdt in dat... Uh... Hier zit de hele ICT. Zit hier, uh, alle computers uh, opslag staat hier. Uh, Elektriciteit? Uh... Nou, van alle, van alle computers bij ons. Oh, ja. nou, We gaan nou gewoon koffie nemen, maar we hebben het over de meterkast. Je weet wel, die plek, ik weet niet hoe het bij jullie thuis is... maar dat is zo'n plek waar je de stofzuigerstang neerzet... plastic zakjes van de supermarkt en een dwel en een emmer... en uh, misschien nog uh, een fles met uh, allesreiniger of zo uit Ruiter, de vloeistof van de auto. Oh ja, dat zet je er ook altijd neer, ja. Maar daar komt binnenkort een slimme meter te hangen. Dat is het. Dan denk je, een slimme meter. Komt de meter opnemen dan niet meer? Nee, die gaat verdwijnen. Die gaat weg, er komt een apparaat te hangen wat alles bijhoudt. En minister Verhagen die, uh, gaat dat vandaag een beetje uitrollen, dat netwerk. Die gaat in Amsterdam bij twee dames langs om te kijken hoe de slimme meter werkt. En daarmee uh, gaan we eigenlijk een nieuw tijdperk in. Dat Die oude rammelkast verdwijnt, er komt een soort hele computersysteem te hangen... dat precies bijhoudt wanneer je hoeveel gebruikt. En de elektriciteitsmaatschappij kan dan ook op die manier uitlezen... hoeveel je hebt gebruikt. Dus de meteropnemer hoeft niet meer langs te komen. Wat dat betreft is er veel veranderd, terwijl de koffie klaar is. Lekker? Ja, doe maar. Ga ik even terug naar een fragment. Ik denk van vlak na de oorlog. Toen waren er nog niet zo heel veel elekt uh, elektriciteitsopwekcentra. Uh, en er werd steeds meer elektriciteit gebruikt. En dat leidde, leidde toen tot een probleem. Want er waren te weinig elektriciteitscentrales om de piek aan te kunnen. En dat leidde in die tijd tot dit potje. Luister maar. De oorlog waren de centrales ruimschoots in staat om aan de vraag te voldoen. Na de oorlog is dat veranderd. De bevolking groeide, met als gevolg grotere vraag naar elektriciteit. Er kwamen steeds meer industrieën. Het verbruik van elektrische energie steeg. De uitbreiding van het elektrische net der spoorwegen deed de vraag nog meer toenemen. Voor de centrales die tijdens en ten gevolge van de oorlog niet konden worden vernieuwd of uitgebreid, is die vraag te groot geworden. Althans in de winter op de zogenaamde piekuren. Deze pieken moeten weg. En daar moeten we allemaal aan meehelpen, willen we straks niet met de brokken zitten. Och ja, het zijn allemaal maar van die kleine dingen. Licht uit achter u, meneer. Goed zo. Wij Nederlanders houden van schemerlampjes. Maar als we in de piekuren nou eens met z'n allen om de tafel gingen zitten, dat kan toch ook... En het spaart stroom. Het is alles maar een kwestie van een paar jaar. Overal in Nederland wordt namelijk hard gewerkt aan uitbreiding en vernieuwing van het elektriciteitsnet. En ook aan de bouw van nieuwe centrales. Laten we in deze overgangstijd het daarom in de piekuren een beetje zuinigjes aandoen. Ja, het moet dus allemaal nog slimmer en nog zuiniger. U hoort uh, mijn Remmers in de loop van de ochtend. De Muppet-poppen zijn op bij de Albert Heijn. Klanten kunnen er nog tot en met zondag voor sparen... maar de figuren zijn al niet meer leverbaar. Onze verslaggever Gary van Pinkster ging maar eens kijken... in de supermarkt bij haar om de hoek. Even kijken of ze er zijn. Nee, het hele schap is leeg. Er staat helemaal, staat helemaal geen muppet meer in. Mevrouw, komen er nog nieuwe muppets? Nee? Want zijn ze vandaag nog wel binnengekomen? Ja, vanmiddag wel. Vanmiddag wel. En toen waren ze meteen ook weg? Ja, ja. ging heel snel. Ja, rond zes uur was alles op. Spaart u muppetpunten? Ja. Maar ze zijn op. Nee, echt? Oh, dat vind ik heel erg. Ik wilde zo graag nog een Miss Piggy. U kunt wel een pakje ansichtkaarten krijgen voor uw punten. Ja, dat vind ik een laffe oplossing. Erg teleurgesteld. Ja, behoorlijk. Maar er zijn toch ook wel veel mensen die eigenlijk helemaal niet eens weten wat die muppetpunten zijn? En die ze ook... Zeker niet willen sparen. Ja, ik vind het debiliserend. Ik voel me niet serieus genomen. Maar gelukkig zijn er een heleboel mensen die daar heel blij en enthousiast van worden. Maar ik reken mezelf daar absoluut niet toe. Dus u vindt het ook niet erg want ze zijn? Namelijk nou, die poppen blijken nu op te zijn. Die zouden er nog tot zondag moeten zijn, maar ze zijn op. En is er verontwaardiging dan onder de mensen? Het zal haast wel, Er is mij iets beloofd en ik krijg het niet. Oh jeetje, wat nu? Ja. Ja, dan is het meteen het einde van de wereld. Hè? En uh, stof tot conversatie, ik vind het heel droevig eigenlijk. Uiteindelijk is het made in China voor, uh, nou wat zal het zijn, een paar cent per kilo. In elkaar genaaid door huilende jarige meisjes of iets dergelijks. Ik begrijp het echt niet. Ach ja, en je kan er natuurlijk ook een beetje nuchter naar kijken. Nou, ik heb een kleindochter van acht jaar. En uh, die spaart wel zo het een en ander. Dus ik doe wel mijn best om, als ik bij Albert Heijn kom, om voor haar dan altijd wat mee mat sparen. Maar ik doe er niet apart boodschappen voor. Maar die muppetpoppen, de poppen zelf, zijn nu al op? Oh, die zijn al op. Nou, dat heb ik nog niet eens gehoord. Ik hoor wel, wel van die meiden onderling, die meisjes, die kinderen onderling. Die weten dan precies wat voor poppen ze hebben en welke ze nog niet hebben. En daar willen ze dan natuurlijk uh, naar streven. En, dus dat gaat waarschijnlijk niet meer lukken nu. En dat ze nu op zijn, die muppets, vindt u ook niet zo'n vreselijke ram? Nee, want ik merk dat kinderen ook gauw hun, uh, hun interesse verliezen. En uh, ze zijn met zoveel dingen bezig. En dan hebben ze één zo'n muppetpof of twee, vinden ze leuk. En gaan ze weer over tot de orde van de dag. We hebben uiteraard natuurlijk ook Albert Heijn gebeld, maar die wilde niet reageren. Ja, nou, het is heel erg. Negen minuten voor half zeven. Minister Verhagen van Economische Zaken voert deze week al gesprekken met potentiële overnamekandidaten voor NETCAR. Dat zei hij gisteren in een debat met de Kamer. De autofabriek is een goed presterend bedrijf, betoogde hij gisteravond. Maar hij wil geen valse verwachtingen wekken. Aan de fabriek ligt het niet. Mitsubishi staakt de productie in Boorn om een andere reden. Namelijk de verkoop van auto's stagneert. Zo'n 200 werknemers van Netcar woonden het debat bij in Den Haag. En dat maakte het beladen volgens Verhagen. Dat is emotioneel. Dat is uh, Eigenlijk gewoon, je wilt, ook als je de mensen vanmiddag op het Malieveld... Uh, met nog veel meer... Uh, Betrokkenen, Als je ze hoorde, als je hier ziet die betrokkenheid. Uh, die, die mensen die denken van wij, wij, wij hopen alsjeblieft dat jullie in staat zijn om ons, uh, om ons te helpen. En uh, tegelijkertijd is het niet iets waarbij zij tegenover ons staan, maar juist samen met ons willen optrekken. Dus ook niet alleen emotioneel uh, zwaar, maar ook tegelijkertijd dat ik ook weer echt trots ben op deze mensen. Die samen met ons zoeken naar een mogelijkheid om een fantastische fabriek overeind te houden. Toch zegt u ook, ik wil geen valse hoop wekken. De overheid is geen automobielfabrikant. Klopt. Uh, ik vind ook uh, dat je uh, geen valse verwachtingen moet wekken. Uh, mensen waarderen dat ook. Zouden, tuurlijk zouden ze het liefst zien dat wij die fabriek overnamen. Maar ze waarderen het dat ik geen valse verwachtingen wek... en dat ik tegelijkertijd wel aangeef wat we wel kunnen doen. Daarbij hoort ook het aanspreken van Mitsubishi dat zij maximaal zich zullen inspannen om een overname ook mogelijk te maken. Twee, dat ze zich zullen houden aan het sociaal plan. En drie, heb ik ook gezegd dat met een potentiële overnamekandidaat... daar zullen we ook alles aan doen om het zo aantrekkelijk mogelijk te maken... om daadwerkelijk die stap te zetten. Maandag gaat u naar Japan om dat met Mitsubishi te bespreken. Maar veel belangrijker is nog gesprekken met mogelijke overnamekandidaten... U heeft gezegd, we hebben deze week al een gesprek. Is dat een serieuze optie, deze kandidaat? Het de afgelopen jaar hebben we uh, samen met uh, NETCAR... Samen met het ministerie, samen met ook uh, eigenlijk een taskforce die we opgezet hebben met onze ambassades in het buitenland, hebben wij gekeken naar partijen die samen met Mitsubishi deze productie konden voortzetten. Omdat Mitsubishi eventueel wel bereid zou zijn om samen met een derde partij hier uh, haar uh, productie te continueren. In die contacten die wij het afgelopen jaar hebben opgedaan, daar hebben we natuurlijk potentiële geïnteresseerden, hebben we daar getraceerd. Op basis van het besluit wat Mitsubishi nu genomen heeft om de productie heel te stoppen hebben we natuurlijk daar ook vragen gekregen. Dus we hebben niet alleen met deze mensen of deze partijen wederom dat contact gelegd. Maar er zijn ook een heleboel partijen die informatie gevraagd hebben van hoe zit dat, onder welke voorwaarden gebeurt dat... Um, en dat is dus de reden waarom die gesprekken plaatsvinden. Hoe reëel schat u de kansen in? Ik, uh, kijk, een van de, uh, de punten die ik. Uh, ik kan er nu nog geen, geen serieuze inschatting van maken. Je kunt ook uh, niet zeggen om wie het gaat. Ik zal zeker niet zeggen om wie het gaat. Ik, uh, uh, ook, ook al zou ik het kunnen, dan zou ik het niet willen. Omdat ik uh, niet hier nu uit uh, ben op een mooi nieuwtje, maar ik ben uit op een zo succesvolle mogelijke uh, afronding van, van een eventuele overname. Waar, wat ik allereerst volgende week moet hebben, is ook helderheid van Mitsubishi... onder welke voorwaarden zij bereid zijn om de fabriek over te dragen aan een overnamekandidaat. Op het moment dat men zegt, u mag die fabriek hebben voor 1 euro... maar verder trekken wij onze handen ervan af... dan is die fabriek voor de nieuwe eigenaar niet 1 euro, maar aanmerkelijk meer. Want dan moet hij die kosten van het sociaal plan ook voor zijn rekening nemen. Dus dat is de reden waarom ik volgende week ook daar absolute helderheid over moet krijgen. En dat dat geen kluitje in het riet is. Maar dat dat ook werkelijk een serieuze mogelijkheid van overname in zich heeft. En u hoorde het. Minister Verhagen gaat naar Japan. Hij vertrekt maandag. U hoorde een bijdrage van verslaggever Michiel Breedveld. Het NLS Radio 1 Journaal Sport. De achtste finales van de Champions League werden gisteravond twee wedstrijden gespeeld. AC Milan versloeg op eigen veld Arsenal met maar liefst 4-0. Ronald van der Geer. Vooraf lekker bij de ploegen. Niet veel voor elkaar onder te doen. Maar de waarheid was toch heel anders. In het nadeel van Arsenal. Want Milan was heer en meester van minuut 1 tot minuut 90. Arsenal kon geen vuist maken, had de kracht niet, had de fantasie niet. Ja, en dan wordt het voor AC Milan wel erg makkelijk in een thuiswedstrijd. De Nederlanders, ze waren er volop. Milan begon met Van Bommel in de basis. En Seedorf als aanvoerder. Bij Arsenal stond Robin van Persie voorin. Als captain van het elftal. Seedorf. Moest moesten overigens in zo'n 100e Champions League wedstrijd... al snel uit met een spierblessure... en werd vervangen door Emanuelson, die goed speelde. Maar ja, iedereen speelde goed bij Milan. Dat laat de uitslag van 4-0 ook wel zien. Mooi goal van Boateng na een kwartier. Nog voor rust, de tweede van Robinho, na rust weer de Braziliaan. En uiteindelijk slaat dan Ibrahimovic vanaf 11 meter. Drie keer op rij werd Milan in de achtste finales uitgeschakeld door een Engelse club... en kwam het niet terecht in de kwartfinales. Dat is dit keer anders, want de return over drie weken zal toch slechts een formaliteit zijn... met een 4-0-voorsprong voor de Italianen. Nou, drie Nederlanders stonden bij de aftrap op het veld. Clarence Seedorf en Mark van Bommel aan de Italiaanse zijde. En van Persie bij Arsenal. Seedorf moest al na tien minuten naar de kant met een uh, blessure en een spier. Hij maakte plaats voor Urbi Emanuelsson, die teleurgesteld was dat hij niet in de basis stond. Ik merkte uh, de dag voor de wedstrijd dat uh, de trainer een beetje aan het zoeken was. En steeds uh, aan het wisselen was. Dus het was uh, ja, echt afwachten op het laatste moment of je zou spelen of niet. En uh, ja, ik koos ervoor om, om dat niet te doen. En daar ja. baalde ik wel een beetje van, ja. Door de 4-0 overwinning lijkt het of het duel tegen Arsenal een makkie was voor de Italianen. Maar Son vond dat zijn ploeg gewoon erg goed speelde. Nee, ja, wij waren gewoon, uh, denk ik... Ja, super scherp. We, we, we klapten erop, we lieten ze niet voetballen en, en wij wisten precies uh, ja, waar hun zwakte lag. En ik denk dat met, uh, met Ibra voorin dat wij daar uh, ja, uitermate goed hebben van geprofiteerd. Zenit St. Petersburg won in de Russische Frieskou. Het was min 10. De eerste wedstrijd tegen Benfica, moeizaam met 3-2. In een spectaculaire slotfase maakte Shirokov... één minuut na de gelijkmaker als nog het winnende doelpunt voor de thuisploeg. En de returns zijn over drie weken. Dan naar Oranje. Bondscoach Bert van Marwijk heeft eh, namelijk wat verrassende spelers opgenomen in zijn eh, voorselectie voor de oefeninterland Interland tegen Engeland op woensdag 29 februari in Wembley. Orla Jon van FC Twente, Adam Maher van AZ en Luciano Narsink van Heerenveen maken voor het eerst kans op een uitverkiezing voor het grote Oranje. Van Marwijk maakt volgende week zijn definitieve selectie bekend. In vergelijking met de laatste Interland in november tegen Duitsland zijn Babel en Braafheid de voornaamste afwezigen en ook de van de Van Wiel ontbreekt in de voorselectie. Roger Federer heeft zich gemakkelijk geplaatst voor de kwartfinale... van het ABN Amro World Tennis Tournament. De Zwitser versloeg de Fransman Nicolas Mahut in twee sets. Zijn tegenstander in de tweede ronde, de Rus Jusny, die heeft zich afgemeld met een blessure. Vrijdagavond speelt hij tegen de Fin Niminen. Bij de wedstrijd van Federer zat een recordaantal toeschouwers... bijna 10.000, 9.952 om precies te zijn. Dus de Nederlandse badmintonmannen dan die hebben ook hun tweede groepswedstrijd tijdens het Europees kampioenschap voor landenteams in Amsterdam gewonnen van Slowakije. Oranje kan zich vandaag plaatsen voor de kwartfinale zoals het wint van Oostenrijk. De badmintonvrouwen wonnen hun eerste groepswedstrijd ook van Hongarije met 5-0. Duitse Claudia Pechstein doet komend weekend toch mee aan de wereldkampioenschappen Allround schaats in Moskou. Meedoen van Pechstein was onzeker omdat ze afgelopen weekend bij de wereldbekerwedstrijden nekklachten kreeg. Pechstein eindigde bij het EK Allround als tweede achter de Tsjechische Sablikova. Hockeyer Robert van der Horst van Rotterdam keert na dit seizoen terug naar zijn oude club Oranje Zwart uit Eindhoven. Daar wordt hij dan herenigd met de oud-bondscoach Michel van der Heuvel. De huidige trainer van Pakistan heeft eveneens een contract voor vier jaar getekend bij Oranje Zwart. Radio 1, het NOS Journaal. Half zeven, hier is Dorald Megens. Goedemorgen. De omstreden sharia-geleerde Aytam al hadad is toch van plan om morgen naar Nederland te komen. Tegen de NOS heeft hij gezegd dat hij niet gehoord heeft dat het debat op de Vrije Universiteit in Amsterdam, waarvoor hij was uitgenodigd, is afgelast. Kamermeerderheid heeft minister Opstelte opgeroepen om Al-Haddad de toegang tot Nederland te weigeren.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 En de president van Honduras heeft een diepgaand onderzoek aangekondigd... naar de grote gevangenisbrand in Comayagua. Hij heeft het buitenland om hulp gevraagd. Dode tal als gevolg van de brand is opgelopen tot boven de 350. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. In het oosten zijn er nog opklaringen en lichte temperatuur rond het vriespunt. Vooral in Groningen, Drenthe, het oosten van Overijssel en in de Achterhoek... kunnen wegen plaatselijk glad zijn.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 Een acceptabele tragedie. We moeten de oorzaak vinden van deze onaanvaardbare tragedie, aldus de president. Wij praten erover met onze correspondent Marjon van Rooyen. Marjon, hoe geloofwaardig is dat zo'n onderzoek? Nou, laten we zeggen, het klinkt een beetje raar uit de mond van een president die gekozen is na een staatsgreep en bovendien de invoering van de doodstraf bovenaan zijn regeringsprogramma heeft staan.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 Dankjewel, Marion van Rooyen onze correspondent in latijns Amerika. Het is bijna tien over half zeven uur. luistert naar het NOS Radio 1 journaal. In Irak is niet veel te merken van de Arabische lente... zoals die nou een jaar al gaande is in grote delen van de Arabische wereld. Heel even waren er demonstraties, eind februari vorig jaar... maar het leger greep hardhandig in. Er vielen in die eerste dag tenminste negen doden.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 De belangen van uh, Irak verdedigt.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 Er staan al drie waterkolommen geparkeerd achter een muur hier. Maar er komen ook nog steeds meer politieagenten en militairen rond het plein staan. Terwijl maar heel weinig mensen demonstreren. Tellen zelf ongeveer vijftig. Waarom zijn er zo weinig, vraag ik aan een twintiger. De Irakezen worden geregeerd door angst, zegt hij. Niemand durft te demonstreren. Het leger grijpt vaak keihard in. Aan de rand van het plein overleggen met twee demonstranten met een militair officier. Veel handgebaren. Het blijft kalm. Maar Irak heeft toch een democratie? vraag ik de jongen.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 Nu breekt er ineens een ruzie uit tussen de demonstranten. Ja, dat is een typisch voorbeeld van de onderlinge strijd in Irak. Want dit is een shiitische demonstratie. Maar er loopt ook één oudere sunnit rond. En men denkt dat hij voor de geheime dienst werkt. Er wordt nou hardhandig weggeduwd. Ga jij maar naar de geheime dienst terug, roept iemand drie keer. Nou, het loopt goed af. Maar het is wel typerend. 50 Irakezen bij elkaar. Het is meteen ruzie. Lex Runderkamp, onze verslaggever, is enkele weken in Bagdad in Irak... en bekijkt de staat van het land. Door naar Spanje, waar in de hoofdstad Madrid... vandaag de enorme kunstbeurs Arco opent. Ruim 3000 kunstenaars presenteren daar hun werk. Met dit jaar ook een Nederlands tintje. Ons land is namelijk gastland op Arco. Al gaat het met lood in de schoenen. Want door de economische crisis hebben alle galeries het zwaar te verduren. Een Turkse videoinstallatie op de Spaanse kunstbeurs Arco. Een van, de beurzen, een van de grotere Europese beurzen van beeldende kunst. Met Nederland dit jaar als hoofdattractie. We zijn gastlons, We mogen laten zien waar we goed in zijn. Welke mooie kunst we maken. Tegenover me de boomlange Xander...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 En voor alle vragen over de Grote Waternavel... kunt u vanaf vandaag terecht bij het Exotencentrum. Nou, ik heb er wel één. Wat is dat, een Grote Waternavel? Gaan we zo vragen. Eerste verkeersinformatie bij de AWB Edwin Gerritsen. Er staat 20 kilometer file in totaal. Het zijn vooral korte dagelijkse files bij Amsterdam en Rotterdam. Op de A12 van de Duitse grens naar Utrecht... staat voor knooppunt Waterberg 3 kilometer file. Op de A28 zolle richting Amersfoort voor Leusten 3 kilometer. Wat zijn er nog aan bijzonderheden te verwachten, Edwin? Nou, donderdagochtend is meestal een van de drukkere spitsen ja. van de week. Bovendien valt er wat regen, dus het kan wat drukker worden... rond half negen, 250 kilometer file. We kijken het aan. Edwin Gerritsen bij de AWB. Dit is het NOS Radio 1 Journal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Nou, straks meer over Water in je navel. Eerst naar AC Milan. Hij heeft een riant uitzicht op de kwartfinales van de Champions League. De Italiaanse lijstaanvoerder won gisteravond. Vrij overtuigend. Met 4-0 van Arsenal. Mark van Bommel en Clarence Seedorf als aanvoerder begonnen in de basis. Seedorf viel al na 10 minuten uit. Met een spierblessure. Derby Emmanuelsen was een vervanger. Bij Arsenal speelde uiteraard de van Persie. Verslaggever toch echt sprak in Milaan met Van Bommel. Had je verwacht dat het zo gemakkelijk zou gaan? Nou, als je de uitslag ziet, dan lijkt het wel heel erg makkelijk. Maar zo was het naar mijn gevoel niet. Uh, best... Het zag er wel zo uit. Ja, maar het uh, ziet er ook wel vaak andersom uit. Dan denk je van, nou, het is een hele makkelijke wedstrijd. Dat is het heel moeilijk. Maar uh, ja, de doelpunten vielen op de juiste momenten. En ik denk dat we vandaag heel erg gedisciplineerd gespeeld hebben. Heel compact. En vandaaruit, uh, als je de bal verovert, heb je ook veel meer ruimte om, om te voetballen. Het is nu wel gespeeld, hè, denk ik. Nou, je weet het nooit. Ik heb me volgens mij nog een, een 4-0 in La Coruña herinneren waar Milaan ook uh, eruit vloog. Maar als je 4-0 wint in een thuiswedstrijd, eerste wedstrijd, dat is wel een heel mooi resultaat. Ik zag je net eventjes, de deur van de kleedkamer van Arsenal ging over. Jij stond met Robin van Persie hier te praten. Geanimeerd, Dat is goed. Je zorgt goed voor je spelers hè? van Nederland zelf helft. Ja, nee. Ik heb afgesproken met hem om een shirtje te ruilen. En wat nog belangrijker was, ik heb ook twee zoontjes en die zijn fan van Robin. En Robin had twee shirtjes meegenomen, dus daar zullen ze heel blij mee zijn, met jongens. Uh, en hij dus voor jou? Uh, hij heeft er eentje voor jou dus? Ja, maar uh, de twee kleintjes die zijn op maat gemaakt voor de kinderen. Dus uh, die grote, die passen uh, mijn Sorry. kinderen nog niet. Uh, ten slotte, Mark, want er zijn andere mensen ook die hier nu uh, willen spreken. Uh, heb jij zelf al een besluit genomen over je toekomst? Ja, die vraag verwachtte je wel. Ja, die had ik wel verwacht. Hè. Nee, het uh, besluit is er niet genomen. Ik moet zeggen dat ik uh, in die jaren altijd contact heb gehad met de mensen van PSV. Interesse is er van beide kanten, maar uh, dat is niks 100%. Nee. En dat hangt uh, mogelijk mede af van de komst van de mogelijke nieuwe technische directeur daar? Technische directeur? Nou ja, laten we zeggen Louis van Gaal. Nee, maar nogmaals, ik heb gezegd als Louis van Gaal komt, kom ik niet. Dat is het enigste, maar het is niet aan mij om dat te beslissen. Dat moet PSV beslissen en uh, zij moeten afwegen of ze mij terug willen. Dat was duidelijk. We hoorden van Bommel. Mark van Bommel in gesprek met de verslaggever Tom Egbers. Gaan we weer kijken bij Mino Remmersand. Mino duikt vandaag de meterkast in. Mino, ja. De plek voor de stofzuigerslang, Alhoewel, mijn meterkast. Mogen wensen dat daar eens een stofzuigerslang in kwam. Ja. Maakt dat nooit schoon. Nee, nee. nee. Nou ja, of je zet er iets anders neer, hè. het is meer zo'n oh. soort rommelhok vaak. Ja. ja. Maar we zitten nog niet in de meterkast. We zitten nu wel verderop in het circuit, maar wel achter het stopcontact. Ik zit nu in uh, een hele grote meterkast, zou ik willen zeggen. Namelijk een meterkast in Haarlem. Eentje die zwaar beveiligd is, overigens. En eentje die achter dik beton zit, want we staan in een bunker, hè? Dat klopt, ja. ja. Dat, dat is ook de bijnaam van het gebouw. Uh... Ja, zo noemen jullie het ook. Ja. ja. Dikke muren en beveiligd tegen. Het is bomveilig ook. Hè. Ja. Dat is nog vanuit de periode dat we nog uh, atoomdreiging hadden. Ja, dat is allemaal voorbij natuurlijk. Wij zijn uh, bij Liander. Dat is uh, de netwerkbeheerder hier. Het is een soort netwerkbeheerscentrum. En uh, Ignaas van der Meer die kan precies uitleggen wat we zien. Nou, ik zie voor mij een enorm groot computerscherm. van vijf meter breed en twee, drie meter hoog. met het krioelt van de lijntjes. Ja, dat klopt. Uh, daar kom je zo niet 1, 2, 3 wijs uit. Het lijkt de spoorwegen wel. Ja. Alleen, ja, hier gaat dan stroom overheen. Je kunt precies zien wat waar verbruikt wordt en als er storing is. Ja, dan komt hier een signaal binnen... en dan uh, zien ze direct uh, waar uh, de problemen zitten. En uh, de lijnen worden aangegeven door middel van uh, kleuren... die dan ook aangeven hoeveel voltage erover gaat. Je ziet dat mensen wakker worden, want de piek gaat omhoog. Mensen zetten het koffieapparaat aan... Ja, precies. Hè. U kijkt naar uh, dat ene scherm wat uh, gefocust is op een station in Amsterdam. En daar zie je het aantal, uh, de hoeveelheid stroom doorheen lopen. En dan zie je echt dat er om zes uur, dat de lijnen omhoog gaan lopen. Ja. Uh, omdat mensen hun uh, apparaten aanzetten. Ja, radio aanzetten. Ja, de radio bijvoorbeeld. Nou, ja, maar Het zijn natuurlijk gewoon de grote verbruikers, hè. koffieapparaten, dat soort dingen. Uh, nou, het is in totaliteit. Uh, Smorgens ga je niet direct een wasje doen, maar je gaat wel de verlichting aan doen, je koffiezetapparaat aanzetten. En je doet dat met grote hoeveelheden in één keer. Dat is eigenlijk waar het om gaat. He. Minister Verhagen gaat vandaag uh, de slimme meters uh, nou ja, in ieder geval op een knop drukken. Maar hier gaat het om dat er veel meer statistische gegevens binnenkomen... dat je eigenlijk kunt, nog gemakkelijker kunt registreren wat er gebeurt in het net. Ja, dat is heel belangrijk. Uh, zoals je hier kunt zien, he, hebben we een groot deel al uh, modern ingericht. Achter ons hangen nog echt papiertjes. Er zitten mensen echt A4'tjes nog met gekleurde dingetjes erop. Dat is echt oude handwerk nog? Dat is nog echt het oude handwerk. Je ja. kunt voorstellen, hier staan allemaal schotten achter. Achter elkaar waar de status van de uh, energienetten uh, weergegeven worden... zodat we altijd weten, als mensen daar gaan werken, of het aan of uit staat. En dat houden we heel secuur bij. Nou staan hier allemaal afkortingen. Amsterdam, ik zie Kors... dat is het uh, Tata-stil natuurlijk, hè? De, de hoge ovens en je ziet uh, daarin staat ook HLV, dat is Hilversum. Dat is Hilversum. Oh, die kan uit. Ja, nou... Zet maar uit hoor, de Hilversum. <lacht> Zet die maar zwart. Kan een stuk, dan nemen wij het over. Gaat er nu al naartoe? Ja, zet maar uit. Je kan nog nee zeggen, hè? Ja, het, kan, het kan echt. Nou, gaat-ie. Nee, dat gaan we natuurlijk niet doen, hè? Want uh, we zijn er voor om uh, cool oh, ja. stroom te leveren. Uh, business. En, ja, ja. Dan zetten we mijn nog ja, gewoon ja, uit. Dan we mijn <lacht> gewoon. <lacht> het was wel even spannend. Marno Remmers heeft van alles over elektriciteit vanochtend. En over de slimme elektriciteitsmeter die u binnenkort allemaal krijgt. Acht minuten voor zeven is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Waar kunt u terecht met vragen over de Nelgans, de brulkikker, de zonnebaars... of die grote waternavel? Diersoorten die eerst niet in Nederland voorkwamen, maar nu wel. En soms zijn het er zoveel dat dat bijvoorbeeld problemen oplevert... voor de natuur of voor boeren. Nou, vanaf vandaag is er voor al die vragen het expertisecentrum voor exoten in Nijmegen. Rob van Leuven is van dat centrum. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, Vertelt u maar, waarom is dat centrum zo hard nodig? Nou, op dit moment leven ruim 1100 exotische soorten in Nederland en dit aantal neemt erg snel toe. En we hebben geconstateerd dat overheden, natuurbeheerders, maar ook bedrijven eh, problemen hebben met die exoten. Mm -hmm. En daarom grote behoefte hebben aan kennis om dit probleem te voorkomen of om het probleem beheersbaar te houden. Ja, en Het zijn niet voor niks exoten, we kennen ze. Te weinig. We kennen ze te weinig, dat is één probleem. En een ander probleem is dat de kennis over de exoten erg versnipperd is. En daarom proberen wij de kennis die aanwezig is... bij een groot aantal instituten die aan verschillende soortgroepen werken... of in verschillende soorten ecosystemen werken, gewoon te bundelen. Hm. Meneer Van Leuven, wat is een grote waternavel? De grote waternavel is een uh, exotische waterplant... Aha. die vaak uh, verkocht wordt voor uh, vijvers... ...daarin gaat woekeren en dan met goede bedoelingen wordt uitgezet in de sloot. En in die sloten uh, kan die waar grote waternavel voor grote problemen zorgen... ...omdat die hele sloten, vaarten en weteringen dicht worden gegroeid... Ja. ...en daardoor neemt de aan- en afvoer van water af. Dus heeft het zin dat we daar iets meer over te weten komen... ...en dat bekend is dat die woekert. Uh, we moeten te weten komen waarom die soort door mensen wordt uitgezet, hoe we dat kunnen voorkomen. Maar ook onder welke omstandigheden, we die, plant, onder welke omstandigheden die planten gaan woekeren. En hmm. ja, er zijn natuurlijk ook dieren die, waarvan we weinig weten die problemen opleveren. Nee. Hoeveel exoten komen er ieder jaar bij? Waar hebben we het over eigenlijk? Nou, ik werk zelf vooral aan de grote rivieren zoals de Rijn en de Maas. En in het verleden zagen wij dat er ongeveer één soort per tien jaar binnenkwam. En tegenwoordig is dat tussen de twee en vier soorten per jaar. Hmm. Heeft dus dat te maken dat met klimaatverandering? Of waar wordt dat dan veroorzaakt? Uh, dat wordt in belangrijke mate veroorzaakt... door de globalisering van onze handel en het toerisme. Uh, veel van deze soorten die liften mee met uh, schepen aan de rompen van schepen of kunnen in ballastwater... dat door schepen wordt ingenomen, uh, mee worden gebracht. Maar ze kunnen natuurlijk ook via vliegtuigen of uh, via treinen... of zelfs als zaad onder de schoenen van toeristen mee oh, ons land kijk. binnenkomen. Dat heeft helemaal niets te maken dus met klimaatverandering? Het heeft ook te maken met klimaatverandering. Want door klimaatverandering uh, zijn de omstandigheden... in onze watersystemen erg veranderd. Uh, een voorbeeld, de maximale watertemperatuur in de Rijn... Is met circa 5 graden toegenomen de afgelopen 100 jaar. En dat maakt dat heel veel soorten uit subtropische, maar ook uit tropische gebieden, dus nu kunnen overleven in onze uh, ja, grote rivieren. Nou, u weet er al veel van, veel expertise. Het centrum is voor iedereen te bezoeken. Uh, het centrum is uh, voor iedereen te bezoeken op de website van ons uh, centrum: uh -huh. www.exotecentrum.nl. Uh, wij zijn gevestigd op de campus van de Radboud Universiteit Nijmegen. En wij proberen onze kennis ook actief uit te dragen... Uh, in de vorm van uh, workshops, symposia, via het onderwijs natuurlijk... maar ook uh, ja, via talrijke publicaties in wetenschappelijke tijdschriften of rapporten. Rob van Leuven van het Expertisecentrum voor Exoten in Nijmegen. Hartelijk dank dat u ons even te woord wilt staan. Goedemorgen, het NOS Radio 1-journaal, de ochtendkranten. Werknemers mogen voortaan zelf kiezen voor flexibele werktijden of thuiswerken. CDA en GroenLinks dienen daarover vandaag een wetsvoorstel in, dat met de Volkskrant. De twee partijen verwachten steun van een ruime kamermeerderheid. Om de kosten van de vergrijzing op te vangen is het van belang dat iedereen die kan werken... naar vermogen ook bijdraagt, zeggen de initiatiefnemers. Het wetsvoorstel moet de arbeidsproductiviteit, gezondheid, milieu, de files... en combineren van werk- en zorgtaken ten goede komen... De werkgevers willen de wet niet, de vakbeweging is juist voor. Nederland wordt 34 jaar na dato misschien toch nog wereldkampioen voetbal, schrijft de Telegraaf. Nederland verloor in 1978 in Buenos Aires, weliswaar van Argentinië. Maar de Wereldvoetbalbond, FIFA, begint een onderzoek naar de omstreden 6 0 7 van Argentinië op Peru, eerder in het toernooi. Waarmee het gasland uiteindelijk doorstoten naar de met 3-1 gewonnen finale tegen Oranje. Verdenking van fraude werd afgelopen week nieuw leven ingeblazen door de aanklacht van een Peruaanse oud-senator. In ruil voor een ruime overwinning zou de Argentijnse dictator Fidela een flinke lening aan Peru verstrekken. Volgens Zuid-Amerikaanse kranten raakt Argentinië de titel kwijt aan vice kampioen Oranje als de fraude alsnog wordt bewezen. Huizenbezitters zijn dit jaar aan woonlasten gemiddeld 193 euro meer kwijt per jaar dan in 2011 buiten de hypotheek om. Dat schrijft het Financiële Dagblad. De krant haalt dit uit de woonlastenmonitor van de Rijksuniversiteit Groningen die vandaag verschijnt. De stijging komt vooral doordat de energieprijs en het eigen woningforfait hoger zijn geworden. Huizenbezitters betalen dit jaar in totaal gemiddeld ruim 4000 euro aan bijkomende lasten. We moeten Nederlandse producten boycotten. Dat roept de Consumentenbond van... nee, niet van Polen of een ander Europees land, maar van Griekenland. De oproep van de Consumentenbond daar staat in de Volkskrant. De Grieken zouden ook geen spullen meer uit Duitsland moeten kopen. Volgens de Volkskrant hebben we dat te danken... aan de hardvochtige opstelling van Nederland en Duitsland... als het gaat om de Griekse schuldencrisis. Dan Utrecht staat in de top 10 van onontdekte steden ter wereld van de Lonely Planet. Volgens de reisgids wordt de stad op plek 6 te weinig bezocht. De AD schrijft erover. Op nummer 1 staat Trieste in Italië, gevolgd door het Franse Arras en Gujarat in India. Misschien vergeten mensen Utrecht door de aantrekkingskracht van Amsterdam al dus de Lonely Planet. En in die stad wordt dan weer alles gedaan om de populariteit onder de bezoekers te vergroten. Het AD meldt dat Amsterdam als eerste stad in Nederland winkeliers de mogelijkheid biedt... hun winkels 24 uur per dag open te houden en hierdoor kunnen... Consumenten straks ook s avonds of s nachts naar de supermarkt, naar de kapper of naar de drogist. Zo dadelijk hebben wij nieuws over de het wiegepolder. Ik zou zeggen blijf luisteren. Een vast nummer is een vertrouwd nummer. Maar als ondernemer wilt u ook onderweg bereikbaar zijn.